Israël stuurt duizenden militairen naar het grensgebied met de Gazastrook. Maar het is niet duidelijk of dat een voorbode is van een invasie. Ook vandaag bestookt Israël doelen in de Gazastrook. Een van de gebouwen die met de grond zijn gelijkgemaakt, is het hoofdkwartier van Hamas. Palestijnen vuren weer raketten af op Israël. Egypte heeft gisteren het Israëlische optreden veroordeeld, maar gaf tegelijk aan te willen bemiddelen. Hamas-leider was vanochtend in Cairo voor overleg. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten vrij zonnig. Temperatuur rond 8 graden. Morgen begint de dag bewolkt met in het oosten ook wat regen. Later trekt de regen weg. Temperatuur morgen tussen 8 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daarom rijdt het langzaam over 3 kilometer... tussen Leuze-Zuid en Knopend Hoevenlaken. En er is een politieonderzoek aan de gang op de A31... vanuit Harlingen naar Leeuwarden. En daarom is de weg tussen Dronrijp en Marsum afgesloten.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Autoshow, het autobrogramma Radio 1. Ik ben Bas van Werven naast me, zoals elke week. Carlo Bransen van Carlos Magazine. Doe je gehaast? Ja, want ik wil je namelijk iets zeggen. Wat dan? Radio 1 is de beste zender van Nederland geworden. Marconië ja. wordt geworden. Ja, grappig, hè? En wie stond er in het juryrapport? Nou. Hey, genoemd, hè? Hey? En we nou. gaan even borstkloppen: hey? De Autoshow Show. Ja, van Tros. Nou ja, wel grappig. Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het terecht. Een, ha een, een half uurtje op zaterdag <laughs> valt toch blijkbaar op. Dat ken ik wel, ja. En de, trouwens ook eens, we hebben jubileum... want we zijn de vijftigste aflevering aan het maken. Dat meen je. Ja, ook dat nog. Ja, dat ja, dat het het absoluut nemen. niet. Wist. we bij. Oh, luisteraar. Ja, een wil. beter bewijs dat wij van tevoren eigenlijk niet heel goed... deze show doorpraten, omdat het dan zo leuk en spontaan is. Dat is nu dat is om, dat is niet denkbaar. Want maar het staat op in, de het vijftigste... De 50ste. Het hier, aflevering 50, jaargang 2. Waar staat dat? Op het draaiboek. Dat is het papier wat je dan krijgt waar je niks mee doet. Dan... <laughs> nou ja. Ach ja, het zei zo. De ja. 50ste. We gaan de 50ste. En we hebben aandacht voor auto-delen. Dat komt beschikbaar voor zakelijke rijders. Dat is wel leuk. En we maakten kennis met de budget-MPV van Dacia. Ja. En die heeft ook die heeft weer een megalullige nou, loggie. Ho, ho, ho, ho. In het, in het, dat is aangekondigd op Twitter. Want Tros Autoshow heeft een heel zinderend Twitter-account. Ja, ja. En daarin werd gezegd: Oh, jullie gaan nou toch niet weer vanuit de premium-klasse dat ding af, af, afzijken nee, nee, nee, en dat nee, soort dingen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik zeg: Nou, jongens, wees gerust. Want Bas heeft hem gereden. Ja. Dus het is een wel overwogen en vooral ook diepgaand testverslag. Ja, gaat absoluut. komen. Ja, helemaal. En het wordt een, een goede weergave van hoe Logitech er de, uh, rijdt en wat hij doet en wat ja. hij kost. Ja. ja, en luisteraar, dan moet u weten dat dit programma heeft een, een producer en die rijdt Dacia. Dus als, als er plotseling dadelijk uh, de boel op slot gaat of u hoort niks meer, dan bevalt de tekst hem niet. Het zou zomaar kunnen. Precies, maar, Lucas. maar voordat we dat allemaal gaan bespreken, eerst even onze gast introduceren. Ja, zeker. dat is Anne Brons. Anne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En je bent van uh, auto Bedrijf Alphabet Car Lease. Correct. Juist. Dat is BMW toch? Uh, BMW is de eigenaar van Alphabet, ja. ja vroeger, vroeger ING Carlies toch? Niet? Uh, Alphabet heeft vorig jaar ING Carlies in Europa overgenomen. Oh, gekocht. Van ja. IG Bank gekocht en, uh, en geïntegreerd. En nu ja. heet het uh, Alphabet. Dus dan ben je een van de grootste. Ja, in Europa uh, zijn we uh, de vierde universele leasemaatschappij. operationele leasemaatschappij in Nederland staan we op uh, plek drie. Ja, directielid nu bij Alphabet ja. he, zelf. En uh, we gaan straks uitgebreid praten over Car2Go, autodeelprogramma. Uh, dat, dat is van de concurrent. Dat is van de concurrent. Wij gaan het hebben over Alpha City, denk ik. Ja, wat jullie ja. heet inderdaad? Alpha City. Het product heet uh, Alpha, Alpha City. City. Ja, ja, ja, klopt. Klopt. ja, dat klopt. Daar gaan we het straks dus wel over hebben. Ja. car 2 van de concurrent. Ja. Mogen wij ook noemen, want dat is het licht ja van de zeker. publieke omroep. Dat is altijd prettig. We gaan zo uitgebreid verder praten. Eerst uh, het autonisme met meneer Bransen zelf. Ja, nou, er is best veel. Er is ja. best veel. Althans, ja. maar dan is het toch allemaal... als je dat dan weer van tevoren zo doorkijkt... zo vlak voor de Tross Auto Show... blijft er dan toch ineens weer weinig over. Hè? Maar wat ik wel heel leuk vond... was een bedankmail van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Koninklijk. De knak. Ja. de knak, heel goed. En daaruit staat bedankt voor uw steun. Ik schijn namelijk de petitie getekend te hebben... tegen het motorrijtuigbelastingverhaal voor klassiekers en oldtimers. Ja, en terecht is het gedaan, hè. Um, nou ja, daar nou, kunnen we het nog wel een, keer, een andere keer over hebben. Nee, maar ik heb, dat, ik heb dat inderdaad gedaan omdat ik zowel de oldtimers als de knakken warmhart toedraag. Maar er schijnen dus in Luttele dagen, ik geloof twee weken tijd, 63.000 mensen de website van de knak te hebben gevonden om te protesteren. Tegen het feit dat je nu na 30 jaar ook nog motorrijtuigenbelasting moet blijven betalen. Mm -hmm. uh, terwijl je had gerekend op een klein vrijstellingje. Maar het goede nieuws? Het goede nieuws is dat in ieder geval staatssecretaris uh, en het, het ministerie, en noem ze allemaal maar op, uh, nou ja, blijkbaar ook... Knaklid zijn om het zo maar te zeggen, uh, wat die hebben gezegd. Van nou dat dat is, misschien inderdaad, allemaal niet zo heel erg eerlijk wat we nu doen. We gaan in ieder geval kijken of we een verschil kunnen maken tussen de vieze, vervuilende, rokende diesels die uit Duitsland komen uh, van 30 jaar oud en de liefhebbersauto's, de MGB's, de witte Volvo 47's. Of en enfin, je kent ze allemaal wel, de Porsche 912. Ja. Kensen. Ja, ja. Jij kent ze. Maar dat is natuurlijk wel goed nieuws en het is ook wel een beetje reëel. Er hoorden er wel eens een witte 47 voorbij komen. Ja? Dat is ja. natuurlijk geen klassieker. Nou, die, is ook, nee, die, die, die, is, die zou volgend timer. jaar zou die motorrijtuigenbelasting dus vrij zijn. Nu nog niet. Dus nee. nee. Klopt, Echt? ik zeg het er even. Maar de auto's oh, in die tijd waren een stuk lichter, Bas. Ik heb ook nog een nieuwtje. Oh ja, er is een, een toongevend automagazine magazine in Nederland. dat uh, in onmin leeft met Ferrari oh, Italië. Ja, nou, ja nou, dat had ik je weer niet moeten vertellen. Natuurlijk, dat je zit nou. zo'n zo grijns op je gezicht. Ja. Je, je, bent er, je bent er uitgeschopt. Ik ben Karos uh, is gedist door de, door de heiligheden in Italië. Uh, uh, in Maranello. Dat is excommunicatie, Carlo? Ja. Keihard, je, je kan eindelijk, het wel sluiten. Eindelijk na 20 jaar karos en 53 levensjaren gebeurt het mij ook een keer. Nee, ja, er is, er is uh, gezegd: we hebben een, een testauto daar aangevraagd. Dat is allemaal niet gehonoreerd, zoals eigenlijk altijd. Uh -huh. uh, maar nu is daar dan toch de reden bij gekomen dat A, een kolom in de vorige karos, waarin. De moeizame relatie met, Italië, met, met, met Ferrari uit de doeken wordt gedaan. Maar ook het feit dat we wel eens auto's uit een ander kanaal halen om te testen of te portretteren dan via het officiële Ferrari-kanaal. Ja, dat is allemaal notumviews. Dus wij hoeven voorlopig. Ik denk voorlopig niet meer aan te kloppen in Italië. En dan nu de gewetensvraag: doet dat pijn? Nee. Dat dacht ik al. Nee, echt zo <laughs> totaal niet, niet. Want ik moet je zeggen, ik heb het al heel lang. En dat bleek ook een beetje uit die column, uh, zo gehad met het arrogante uh, wij zijn god en dus uh, hebben jullie maar te schrijven wat wij willen verhaal, dat ik denk, weet je, stop die wagens lekker op een plek waar het, waar het, waar het altijd donker blijft. Maar je nog steeds ziet dat ze rood zijn. Maar je nog steeds ziet dat ze rood zijn. Dank. Carlo, ander nieuws. Ja, nou, we hebben een, uh, dan ga ik er even heel snel doorheen. Uh, we hebben een, uh, een nieuwe krachtige en zeer zuinige dieselmotor voor de Honda Civic is aangekondigd. De Honda Civic, het schijnt nog te bestaan. Ik zie heel weinig Honda's de laatste tijd. Ja, nou, ik, wat je wel ziet zijn de, zijn de, de, de uh, hoe heet dat? De, de hybrides, die zie je rijden. Ja, maar die, dat die, is waar, de, die, de, de, de hoe heet het? Insight. Insight, ja. ja. Maar dat komt omdat hij altijd op de outside van de linkerbaan voorbij komt. 160 ja. Ook weer zo'n zo Prius namaak. Ik maar ken die, er een, een witte. Maar die ja. is een leuk ding. Die heeft al die rare driehoek-dingetjes. Een soort stealth fighter, maar dan op wieltjes. Ja. Oh, leuk om te zien. Leuk plaatje. Ja. Nou ja, begin 2013 wordt dat wagentje. Ja. Wordt voorzien van een dieselmotortje. Althans, als je dat wil. En die verbruikt uh, gemiddeld 1 op 27,8. En heeft toch 120 pk. Kijk. Nou, weet je, laat het maar een keer genoemd zijn. Uh, en daarbij dus het bericht hierbij dat. Honda niet dood is, maar leeft. Dan is er, dat is wel een grappig fenomeen. Op dit moment heb je twee echt extreem verouderde terreinwagens op de Nederlandse markt. Bas, jij met jouw kennis. De Lada Niva. Nee, nee, nee, die niet. Die grotere, groter, duurder. Groter, groter. Toen ook, ik je het al gehad. Ja, mijn god, waar ben je mee bezig? de Mercedes G-klasse en de Land Rover Defender. Ja. Ja, ah, ja, die zijn allemaal uit zeg, de jaren 40. Ja, ik, ik zo ongeveer. konen allebei. Daar gaat toch niet eens mee gebeuren, hè? Nou, de, de Land Rover is nu echt niet meer te moderniseren. Er ja. staat vandaag ook een leuk verhaal van Jord van Bilzen in de Telegraaf, overigens. Uh, daarover, maar die is al jarenlang is die op zijn. En het wordt ook allemaal handgebouwd en gepopnageld en allemaal moeilijk. En milieu en veiligheid, Dat is allemaal. Nou ja, in ieder geval, daar gaat nu toch echt uh, een heel serieuze nieuwe van komen. Reken maar op anderhalf. En. Um, Mercedes begint nu ook te teasen met allerlei moderne varianten op basis van de G-klasse. Dus als je nog een G-klasse wil van Mercedes of een Defender, moet je hem nu pakken. Want anders dan is het janken, want dan heb je modernere versies. Op zich dat is niks mis mee, maar minder spannend. Het is toch Messerschmidt tegen Spitfire een beetje. In dit gevoel, of belevingstechnisch qua Defender Defender eh, G-klasse? Ja, dat is toch oh, dit inderdaad, dat is de Defender. Ja. Ja, dat was de Land Rover. ja G-klasse was de gay german on the road. Jawohl. Hé, hey, uh, dit, uh, dit, uh, nou, twee dingetjes nog. Ja. 1 december is er een speciale uh, missie voor Nissan Leaf-rijders. Je weet, daar, wij zijn daar geen fan van. Maar goed, oké, okay, het ding bestaat. En ze verzinnen dan toch wel weer grappige dingen om die auto heen. Maar in ieder geval, het, er is een thema Leave the Earth uh, gekozen. Dat zou je letterlijk kunnen promoten. Het zou Breng uw auto in de maan om de aarde. Ja. Nou, ik ja. zie het helemaal horen Op het Space Expo in Noordwijk... daar is uh, <laughs> Wubbel Okkels gereanimeerd. En die gaat daar een verhaal houden. En dan is er een, uh, ja, een samenkomst... van alle liefrijders in Nederland. En die gaan dan ook een levend kunstwerk... Uh, vormen met hun auto. Wat lief. Wil je? Ja, wat lief. Laatste nieuwtje? Ja. Uh, dan moet ik gaan kiezen. Nou, vooruit maar even. De Jaguar. Uh, Nederlands debuut van de F-Type staat op de nieuwe millionaire Fair, oftewel de Masters of Luxury. Dat is een beurs waar je echt als, ik zou maar zeggen, oud geld echt moet wegblijven. Mm -hmm. eh, om te voorkomen dat je eh, gesignaleerd wordt. Maar eh, op hele stille momenten op een zondagochtend om 11 uur... dan keerde nog wel eens een keer anoniem binnen, en dan kun je dus even naar die F-Type gaan kijken. Maar maar als, Dat is wel een mooi ding, hoor. Wij als platte kunnen daar gewoon altijd naar binnen, hè? Ja, wij wel, wij wel uh, ja. Waar. ja. ja, ja. Nou, ja. Nou, ja. En, ja. En, en met die Volvo 47 kom je ook gewoon kom je kom je voor de deur staan. Dat is waar. Carlo, dan nog even één ander dingetje. Want Dank u wel voor het nieuws zover. Uh, deze week dramatische verkoopcijfers... van de automobielen in ons land, hè? Ja. Ja, ja. Steeds meer mensen uh, willen hun uh, auto wel gebruiken, maar niet hebben. Dat is namelijk handig. Ja. Daar zijn van die autodeel... Ja, ik maak een brugje nu. Nee, ik, ik, ik, ik snap hem. Ik ben het al een het klimmen. Uh, autoleasebedrijf Alphabet Car Lease. Hier aan tafel, met wonder van directielid Anne Brons. Komt met een nieuwe variantje. Lease auto delen. Dus het zakelijk delen van je auto met anderen. En dat heet dan Alphacity. Uh, Anne, hoe werkt dat? Wat is het? Ja, klopt. Uh, City is een product dat Alphabet heeft uh, uh, ontwikkeld. Uh, het maakt eigenlijk het delen van auto's... op een hele efficiënte manier mogelijk voor uh, werkgevers. Mm -hmm. Wat je ziet is dat uh, bedrijven steeds meer op zoek zijn... naar flexibele mobiliteit. Uh, onder andere ook ingegeven natuurlijk door economische redenen. Minder leaseautos, maar de vervoersbehoefte zelf wordt eigenlijk niet minder. Mm -hmm. uh, je ziet ook steeds... Meer bedrijven kampen met uh, uh, parkeerterreinen die, die te klein zijn. Mede doordat ze op, de, op dit moment ook heel veel verhuizen, maar vaak wel naar locaties. Waar ja. ze gewoon honderden parkeerplaatsen tekort komen. Ja. Ja, en dan is het handig dat je, mensen, je medewerkers op een andere manier naar de zaak komen dan misschien met een leaseauto. En hoe maar, ga je dat dan doen? Is het wordt een soort car sharing waarbij ze de, de, de auto's samen delen. Geef eens een voorbeeld. Hoe ziet dat eruit? We zitten niet eens op dezelfde afdeling. Maar we komen wel elke dag naar hetzelfde kantoor. Hoe ja. gaan we dat doen? Nou, beneden in de keergarage staan dan een aantal uh, auto's. Uh, dat zijn reguliere leasecontracten. Maar dat zijn auto's die uh, kunnen worden geopend met een uh, sleutel in de vorm van een pasje. Dus uh, wij verkopen aan de, de werkgever het aantal pasjes wat ze nodig hebben... het aantal sleutels wat ze nodig hebben... Uh, gerelateerd aan het aantal mensen wat in potentie gebruik kan maken van die deelauto's. Oh, okay. Dus die mensen worden geautoriseerd eenmalig. De pasjes worden, worden eenmalig geladen met de data van nou, in dit geval uh, jullie twee. En uh, op dat moment kun je als, je, als je een auto nodig hebt... je gaat op je internet, uh, je klikt heel simpel aan... Uh, die auto wil ik hebben. En uh, je sleept gewoon het, het, het tijdsgedeelte uh, wat je nodig hebt... en de auto is geboekt. Maar, ja. dan, maar dan loop ik dus het risico dat ik in een auto kom te zitten... waar Bas net in gereden heeft. Dat klopt, die kans is zeker ja. niet. Ik, ik, ik kan u melden, dat moet... Kosten, want het kost worden vermeden. Sterker nog, het kan zo zijn dat ik in een auto rijd en dat jij in een hele grote gele auto komt te zitten met honderden andere mensen. Ah, dat zou ik wel weer leuk vinden. Waar cijfers ik. aan de zijkant opstaan en niet op de achterkant. Alles en beter en dan twee. in een auto zitten waar jij op in gereden ja, hebt. Ja, dat is wel een probleem natuurlijk. Hè. Je kan dat wel afspreken, maar dan moet je wel gaan inrichten op het maximale wat je nodig hebt als werkgever. Ja, nou, kijk, wat je ziet is dat uh, bedrijven die starten met een aantal auto's, uh, 1, 2, 3. En ze kijken gewoon hoe het aanslaat. Op het moment dat het mm -hmm. aanslaat, Dan zul je zien dat dat aantal auto's snel bij kan worden besteld. Ja. Uh, daar moet je ervaring mee opbouwen, maar autodelen is, is makkelijker dan je denkt. Het enige verschil is. Als jij, Carlo, naar Bas in de auto stapt... dat je misschien de stoel weer iets naar voren uh, nou, moet schuiven. rest is het minst erg, ja. ja. Oh, maar even, het is inderdaad, het is een reëel verhaal. Ik ken een, ik ken een krantenbedrijf... wat binnenkort van Rotterdam naar het Rokin in Amsterdam ja. gaat verhuizen. Ja. Daar, daarbij leveren ze ongeveer 250 parkeerplaatsen in... Ja. voor 300 werknemers. Ja. Dus dat is best wel, dan, dan, dan begint het ineens te leven, zo'n ja, idee. Absoluut. Dus er zijn echt bedrijven die echt met het probleem kampen. En die heel erg enthousiast zijn op, over dit initiatief. Want, kijk, tot op de traditionele poolauto die je voorheen had... dat kost het bedrijf heel veel werk. Je moest moet auto's in- en uitnemen, je moet de administratie voeren... de sleutel is kwijt, discussie over wie de auto vies heeft gemaakt... de auto blijkt niet afgetankt te zijn. Kortom, ja, dat heel heb je nu toch ook? Ja, nee, nu niet. Dit, we hebben het eigenlijk helemaal geautomatiseerd. Op het moment dat je in de auto stapt... dan uh, in, geïntegreerd in de auto uh, wordt gewoon de vraag gesteld... vindt u de auto schoon? Dan kun je met een duimpjes systeem aangeven of dat zo is. Hetzelfde voor schade. Uh, en op dat moment ga je gewoon rijden. Dus op het moment dat je ergens komt en uh, de auto ziet dat die bijna leeg is... dan gaat er een, uh, een signaal komt in je display. Wilt u alstublieft tanken? Op het moment dat je gaat tanken, zit er, uh, kun je het pasje uit het dashboard halen. Je gaat tanken en de auto die wil niet starten. Waarom niet? Oh ja, je bent vergeten het pasje terug te schuiven in de daarvoor ja. bestemde gleuf. Ja. Die pas raakt dus niet kwijt. Nee. De auto is altijd afgetankt, want je kunt de auto ook alleen maar weer... Uh, uh, het contract eigenlijk ook alleen maar meer beëindigen... als je voldaan hebt aan alle criteria. Dus onder andere dat je de auto op de juiste plek hebt weergezet... die door de werkgevers kunnen worden gedefinieerd, overigens, met GPS. Ja. Op het moment dat de auto ook afgetankt is als dat nodig zou zijn... anders is het een beetje asociaal. Uh, en, en de volgende, die kan er zo weer in. Die heeft in ieder geval een auto die, uh, die afgetankt is, die, die beschikbaar is... en die, uh, ja, die zou vuil kunnen zijn, maar op het moment dat, dat, dat het systeem registreert... Hey, een gebruiker vindt een, een auto X vindt die vuil. Dan gaat het seintje uh, via het systeem naar een schoonmaakbedrijf... wat Alphabet heeft uh, ingehuurd voor onze klanten. Die kunnen op afstand de module een uurtje blokkeren. Op locatie wordt de auto schoongemaakt en dan wordt hij vrijgegeven. Nou, dat is wel heel mooi. Want Ik moet zeggen, wij op de redactie hebben ook een poolauto... Die moet er nu uit, want Ferrari natuurlijk, hè, dat begrijp je niet. Maar het, het uh, maar de ding is altijd, ah, de, de, de, de tank is leeg. Mm -hmm. Of hij is er niet, omdat iemand sleutels ja. heeft meegenomen, of hij is vies. Of het is een of modder, vies. Ja. Auto. Ja, ja. Ja. Maar als je dat weet te ondervangen, dan wordt het ineens een reële optie. Dat weet je absoluut te ondervangen en daarmee wordt de autodelen dus ook heel efficiënt. Maar toch, nou ben ik uh, dus uh, eventjes leaserijder. Ja. Uh, stel dat ik daarmee ook wat, wat privé-kilometers maak, uh, hoe dan? Ja, nou, ben okay. ik dan fiscaal aansprakelijk? Uh, Want dat is uh, ja. nu opgehangen. Voor privérijden wel. Kijk, het is heel simpel. Maar het is nu uh, opgehangen aan het, aan, aan het kenteken van de auto, toch? Ja, wacht even. Dit, dit moet een Staat die in het draaiboek? die vraag? Want dat is een echte goede vraag, Bas. Of kom je daar op... Uitkennis. Dat vind ik echt een goede vraag namelijk. Ik denk dan maar gewoon koffie. <laughs> sorry. Nou kijk, uh, op het moment dat een breider een, een, een auto boekt... kan die mm -hmm. kiezen tussen een zakelijke rit of een privérit. Mm -hmm. Dus stel, je gaat overdag naar een, naar een klant toe... dan uh, zeg je, nou prima, een zakelijke rit. En, uh, en daarmee blijf je ook buiten de bijtelling. Systeem, <laughs> in feite, elke boeking in het systeem... moet een breider zich akkoord verklaren met de voorwaarden. En dan staat in dat als die rit zakelijk is... dat hij ook echt alleen maar zakelijk rijdt. Yes. Het leuke is, s'avonds in het weekend staan die auto's natuurlijk stil, normaliter. Ja. Echter, met het systeem van ons, kan een bereider uh, de auto ook s'avonds en in het weekend huren van zijn werkgever. Okay. Dan, als een werkgever kan zelf uh, vaststellen wat voor bedrag die je bereider in rekening brengt, en dan kan een bereider rijden. En dan ben je dus op... buiten je fiscale... Uh... Nee, op dat moment ben je binnen je fiscale bijtelling, want de auto staat ter beschikking... Ja, ik bedoel dat je blijft buiten, ja, met buiten de bijtelling. Uh... Klopt, nee, de fiscale consequenties voor het privégebruik, die zijn er. Uh, alleen wat je, ziet, je zult zien is dat de, de, de betaling voor de auto, privé... wat overigens alfabet de, uh, via de achtergrond regelt... En, en de werkgever in rekening brengt... De, uh, de, dat, dat, uh, die eigen bijdrage is meer dan het bijtellingstuk... wat een bereider heeft op die auto. Want de, de bereiders die totaal beschikking hebben over, alle, over de deelauto's. Dus het aantal bereiders wat er uh, in potentie in kan rijden... die moeten met z'n allen de bijtelling delen. Ja. En daarvan aftrekken ze de eigen bijdrage... die ze in de vorm van gebruik hebben betaald. Oké. Okay. En dat gaat tegen de marktprijs natuurlijk. Hè. Je kan niet uh, tegen de uurprijs... dat kost ineens uh, 15 cent voor een heel weekend. Ja, dat zou, dat dat zou je als werkgever misschien willen... Ja. om een extra employee benefit aan je medewerkers maar te dan genereren. Gaat, uh, meneer maar meneer dan, dan, dan, dan krijg je in feite <laughs> wel... Ja, dat er een bijtelling van uiteindelijk ja. netto van een bijtelling sprake blijft. Ja. Duidelijk, dit project loopt nu in een paar landen. Jullie net begonnen in Nederland. Drie klanten hebben zich gemeld. Uh, dat is hartstikke mooi. Het moet Er natuurlijk veel meer worden. Anderzijds we zien we dat het aantal auto's uh, verkocht. Uh, structureel naar beneden keldert. Een ja. leasemaatschappij wil toch juist zoveel mogelijk auto's in een fleet wegzetten. om daar zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Dit is helemaal geen goed uh, viable business model. Hier verdien je veel minder mee dan al die vier mensen allemaal een Passat verkopen. Nou, kijk. Uh, dit product is niet primair bedoeld om de traditionele leaseauto's te vervangen. Mm. Wat je ziet is dat bedrijven heel veel geld kwijt zijn aan, aan flexibele mobiliteit. Bijvoorbeeld kilometervergoeding, uh, gebruik van openbaar vervoer, taxis. Mm. En als je dus bij, het, bij elkaar optelt hoeveel geld daarin mee gemoeid is... dan kan een bedrijf makkelijk zeggen van we gaan een aantal deelauto's neerzetten... en dan is het additioneel aan de lease die we al hebben. Ja. Dan, dan komt nog één ander ding. Er is een uh, andere concurrent. Ik meen dat het Leaseplan is. Die biedt een mobiliteitspasje. En die zeggen, we, we helpen je altijd van A naar B. Dan gaat het niet over poelauto's. Maar die uh, kijken ook nog naar een maatschappelijk verantwoorde manier. Naar het wagenpark. En die zeggen, ja, eigenlijk moet je af en toe een fiets pakken. Mm -hmm. En af en toe moet je een auto pakken. En af en toe moet je ook de trein pakken. Ja hoor. Is dat niet veel sympathieker wat zij doen? Uh, nou ja, kijk, dat is, uh, dat is uh, in feite de invulling van een mobiliteitsbudget. Ja. Uh, ook Alphabet uh, heeft een dergelijke uh, propositie. Alleen je kunt het niet met elkaar vergelijken. Alpha City auto's passen we overigens heel goed in hun uh, mobiliteitsbudget. Hm. Want uh, als je een zak geld van je werkgever krijgt... dan ja. wil je eigenlijk niet de hele maand vastzitten aan je leasecontract. Omdat die kosten de hele tijd doorlopen. En als je andere vervoersmodaliteiten kiest, dan moet je daar ook voor betalen. Maar op het moment dat je Alphacity boekt voor een week... Dan betaal je alleen maar die week voor die auto. En daarna kun je je geld besteden uit je budget. Aan ah, de fiets, anders. aan de trein of andere vormen van vervoer. Ah, keurig opgelost, dankjewel. We gaan heel eventjes uitbreken naar Thialf in Heerenveen. Daar is de World Cup schaatsen bezig. De 500 meter voor mannen. Sebastian Timmerman, hoe gaat het daar? De 500 meter zitten net op. Het eerste internationale treffen op deze afstand van dit seizoen... wordt gewonnen door de Finn Pekka Koskela. Eind van de maand wordt hij 30 jaar. Hij heeft altijd een beetje een grillig verloop van zijn carrière. De ene week kan die wedstrijden winnen. Maar de andere week kan het ook helemaal niet zijn met hem. Vorig jaar werd hij voor seizoen, moet ik zeggen, werd hij hier in Heerenveen. Dat was in maart derde op het wereldkampioenschap. En hij wint dus nu in een nette 34-96 zijn beste seizoenstijd. Deze eerste 500 meter van het wereldbekerseizoen. Voor een hele een verrassend, sterk pol, uh, verrassend sterk rijdende pol. Arthur Was heet hij. Wordt gesponsord of getraind door de oud-wereldrecordhouder... Jeremy Wudderspoon, de Canadees. En die heeft uh, veel van zijn ervaring goed over weten te brengen op Arthur Was. Want hij rijdt in 34.98 naar de tweede plaats. En Jans Mekens is de beste Nederlander. En mag ook straks naar het podium voor de huldiging. Wordt in 35.07 derde. Uh, de Nederlandse kampioen Michel Mulder kwam niet verder dan de zesde plaats. Net voor zijn ploeggenoot Hein Otterspeer. Die wordt zevende. Ronald Mulder dertiende. Op deze 500 meter die dus gewonnen wordt door de fin Pekka Koskela. En dat zegt Sebastian Timmerman vanaf het World Cup schaatsen. Tjalf in Heerenveen, de 500 meter mannen. Van schaatsen, gewoon naar de weg en dan wel op wielen. Hoe doet een Dacia-logie uh, het eigenlijk deze week? Dames en heren, dit zou de auto zijn voor Wim Kok. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? De oude PvdA-staatsman, uh, een beetje, nou ja... Um, de nieuwe spekman, zal ik maar zeggen. Nivelleren is een feestje. Nou, dat wordt het ook als je rijdt in deze Dacia Lodgy. Dit is de nieuwe Dacia. Ja, want na de Duster, de Logan en de Sandero, hebben we nu de Lodgy. De namen worden steeds slechter. Na de Duster, hè, Duster, dat was zo'n, ja, of zo'n nachtjas dan wel een... Iets om iets bij af te stoffen. En dit is de Lodgy. En het rijmt bijna op Dodgie. Of Lodge, zo u wil. Want dat is het. het is eigenlijk is dit een lodge. Dit is gewoon een hut. Een enorme grote boshut in uh, metallic gat. Hij is groot aan alle kanten. Zeven zit. Eigenlijk is dit een Renault Espace. Voor de prijs van de achterbank van een Espace. Dat is het een beetje. En je hebt hoofdruimte. Nou moet ik even rijken. Want daar zit het dak. Dat zit, en ik ben niet heel klein, ik ben geen Jorn... maar er zit gewoon 30 centimeter ruimte boven mijn hoofd. Het is een gigantische kar. Dus je kan er ook hele grote Roemeense kinderen in kwijt. Of een hele Cigeuner-band hele met, met die cello en die, en die contrabas of 30. Eh, wat een ruimte. Wat een enorme lodge is dit. Nou, die lodgie... Die is er vanaf 15.000 en een beetje euro's. En dat is de geheimtip van Dacia. Altijd lage prijzen, aangeklede auto's. En zoals bij elke Dacia krijgt u weer heel veel plastic. Maar het mooiste is, deze lodge is zo groot... dat het ook heel veel plastic is dit keer. Het is ontzettend veel plastic. Maar het rijdt perfect. Een uh, 90 pk liter, anderhalve uh, uh, liter grote... Deze e dieselmotor, dan verbruikt het ook niet zo gek veel. En dan kan je er lekker mee, 5,5 liter per 100 kilometer, kan u nagaan. Net geen 1 op, uh, 1 op 20. Maar dan kan je er toch lachend mee naar Zuid-Frankrijk. Met een heel Zigeuner-orkest op de achterbank. En u, de grote kinderen. Wat wilt u nog meer? Dus, is dit een leuke deal? Ja, dit is een leuke deal. Um, maakt u indruk op uw vrienden ermee? Nee. De ja. van de Lordie staan euh, op onze Facebookpagina en op uh, Twitter overigens. En de Rijnpress, u kunt u daar terugluisteren. www.autoshow.nl uh, ja. ja, Hé hey, uh, Bas, je hebt toch een huis in Duitsland? Ja. ja. Is, is dat een beetje in de buurt van... Uh, waar was het? Uh, uh, dat, ga ik zo, dat ga ik zo vinden. Ja, maar, maar. En, want jij kan namelijk binnenkort terecht bij een van jouw oude sterren. Een van jouw oude... Goden in jouw leven. Wendeling Wiedeking. Ach, de, de oude ja, ja. Porsche-chef. Die, die chef was toen jij je Porsches kocht. Ja, dat is gelukkig lang geleden, ja. want dan zijn ze betaalbaarder. Maar Wendeling ja. Wiedeking heeft een pizza- en pasta-keten geopend. Ja. In Duitsland, <laughs> Oostenrijk. Porsche, pizza, pasta. Nee, en, Zwitserland. Oh, ja. en, en in eind december kun jij al terecht in Ludwigshaven daarvoor. Lekker. En de firma die heet uh, Vianolia of iets dergelijks. Dus ik geef hem je even mee als tip. Ja, van Jij bent voorlopig, gewoon van Weddelling Wiedeking kun je pizza ja, Maar kan je ook, daar kan je dan inrijden. En dat heet dan niet een King Drive, maar een Wiedeking Drive. Dat weet je ook dan meteen. Nou ja, briljant. Dit pizza, pizza punten. Ga dit, dit ga ik nu twitteren. Ja, Wiedeking en pizza punten. Praat biederen. even 20 seconden. Ik moet even iets twitteren. Pizza punten. Ja, want we zijn <laughs> nog niet klaar met Annemonds. Die is van, uh, uh, van Alphabet Carly's. Uh, even naar uh, het, het hele andere. We hebben Alpha City besproken. Uh, wat doen jullie met hybride en elektrisch? Uh, er, zijn bijvoorbeeld, uh, er is bijvoorbeeld een andere grote aanbieder, Anton Carlies, die is een contract aangegaan met Tesla. Komt volgend jaar met de Model S als leaseauto. Nou zijn jullie onderdeel van BMW, dat zei ik al. Uh, komen er binnenkort nieuwe elektrische i3's en, en, en, en i 8 voor de deur? Nou, die komen zeker naar Nederland ja. en uh, een aantal andere landen. Lease leasebaar voor jullie ook? Absoluut, ja. ja. ja. We hebben daar een, een leasepropositie voor klaarstaan. Overigens ook voor andere type auto's. Maar een lease-product een lease voor elektrisch, inclusief een pas voor elektriciteit. Een vouwfiets voor, van het laadpunt naar je afspraak bijvoorbeeld, wat we vaak zien. En een thuislaadpunt. Maar we zijn in voor, voorbereiding ook op de I3. Want dat wordt natuurlijk ook een hele goede aanbieding voor, voor mensen die... Ja, maar uh, geen bijtelling willen combineren met... Uh, maar wordt het een veel betere aanbieding hè? dan een andere ondergrond? Dat de BMW is natuurlijk, hè? Nou, kijk, BMW is natuurlijk relatief even... laat met het introduceren van een elektrische ja, auto. Zeker. Maar dat doen ze wel vaker. Ze gaan eerst heel goed over nadenken. Dan gaat ze het even heel goed engineeren En dan komt het op de markt. Mm. En dan is de bedoeling dat het wel goed is. Dus zijn jullie, wat dat betreft, wel een soort preferred supplier van BMW? Toch, hij wel. Uh, nou, kijk, die auto gaat, er... Ja, goed. Voor de I3 zullen we daar zeker een hele belangrijke rol in spelen. Ja, dat klopt. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, wat gaat het nou worden? Want we horen al het verhaal over de, het krijgt een penetratiegraad van uh, 10% in 2020. Hoe liggen de ideeën daarover met jullie? Nou, uh, daar, zijn, daar zijn nog geen harde getallen over uh, te zeggen. Dat is ontzettend moeilijk. Kijk, de, de vraag is niet uh, of het komt, maar wanneer het komt. Hè, elektrisch rijden, daar gelooft geloof het alfabet zeker in. Maar, uh, we richten ons in eerste instantie op het komend jaar. En ja. dan komen er ongeveer 600 van die auto's naar Nederland. Kijk eens aan. Hebben ze een bekerhouder? Uh, ongetwijfeld. Mooi. Kan de Autoshow-mocht die u zo krijgt, die kan daarin. Dank. Dank. Dank. Anne Brons van ja, met Carlies voor de komst naar de studio. Volgende, volgende week een nieuwe Tros Autoshow. En dan is het nummer 51. Dan gaan we feestvieren, denk ik. Uh, oh, ja. Onze site tros.nl/slash autoshow. Dat was hem. Volg ons via Facebook en Twitter. Vragen opmerking en opmerkingen naar autoshow.tros.nl. Je kunt ons liken. Ja, en volgen? De, liken is op Facebook en volgen is op Twitter. Goed dat er uh, 1K niet extra bij heet, want anders was jij aan de beurt. Ja, uh, er is één Twitter. luisteraar. Dan rest bij u een die niet fijn weekend heet. te wensen. Straks collega's van Opium over de kunst. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Tot, Tot volgende, volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. Frankrijk krijgt als eerste westerse land een Syrische ambassadeur... die de vreemde Oppositie tegen president Assad vertegenwoordigt. Dat heeft premier Hollande in Parijs afgesproken... met de leider van het Syrische Verzetscoalitie. Verder is gesproken over een plan om de Syrische regio's... die door de oppositie worden gecontroleerd, onder vn bescherming te stellen.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 En Nederlandse en Australische wetenschappers... onderzoeken het wrak van het WOC-schip Zuiddorp. Het Zeeuwse schip zonk drie eeuwen geleden voor de kust van West-Australië. En de onderzoekers hopen meer te weten te komen over de bouw van het schip. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Jan Mom. Welkom bij Opium vanuit de Amstel Foyer in Carré tot half vijf. Kunst en cultuur met Schenk Schijen over socialistisch-realistische kunst... uit Rusland in tijden van de revolutie. Is het propaganda, is het kunst of is het allebei? Tinta Schmid van Attenstad, over het tv-programma Maestro... waarin BN'ers haar Holland Symfonia proberen te dirigeren. Tenor Marcel Rijans over de reprise van Richard Wagner's Das Reingold. Ronald Gippert over zijn nieuwe verhalenbundel. Bert Nijmeijer over Anton Heijboer. En live muziek van Nederlands langst bestaande pop of althans een van de meest lang bestaande pop-beds, I was born in a valley of bricks. Dennis, we zijn vereerd ze hier te hebben en u gaat ze nog drie keer horen in deze opium. U kunt ook reageren op alles wat u in dit programma hoort via Twitter, hashtag opiumafro. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Het Jan Kremen Museum is definitief van de baan. De gemeente Enschede heeft deze week besloten af te zien van het museum... omdat het toch onvoldoende lucratief blijkt. Ook een uitgekleed museumplan kwam niet door de gemeenteraad. Opmerkelijk, want de gemeente is al vanaf 2003 bezig met plannen voor dit museum. Zo had ze een half miljoen subsidie in het project gestopt... en was de verbouwing naar het ontwerp van toparchitecten... Bjarn Mastenbroek en Rem Koolhaas bijna klaar. Toch laat de stichting Kremer het er niet bij zitten. Voorzitter Henk Kessler. Nou, we hebben gistermiddag nog uh, met Jan Kremer gesproken in Amsterdam. En we hebben Jan voorgelegd van, joh luister, er staat nou een gebouw. Daar sta jij op. Dus daar moet iets mee gebeuren. Ben jij bereid om met ons nog nieuwe plannen uit te werken... om te kijken of we wellicht op een andere manier de relatie tussen Enschede en Jan Kremer kunnen bestendigen. Ook de gemeente is bij het plan betrokken waar Kessler verder nog niets over kwijt wil tot de kunstenaar zijn medewerking toezegt. We houden u op de hoogte. Het Mediafonds is boos. Boos dat het kabinet het fonds in 2017 wil opheffen... en boos op de publieke omroep, de NPO. Deze laatste kondigde deze week aan... dat ze de financiering van hoogwaardig drama... en de artistieke documentaire wil overnemen van het fonds. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar het Mediafonds is bang dat de NPO die belofte over vier jaar vergeten is. Directeur Hans Maarten van den Brink van het Mediafonds. En bovendien gaat dezelfde omroep nu eerst vier jaar lang op precies die sectoren 16 miljoen per jaar korten. Dus we gaan eerst een paar jaar lang het geld vandaan halen. De sector kan over vier jaar dan een cadeautje van ons krijgen. Ook een brief van de NPO aan de staatssecretaris voor Mediazaken... waarin zwart op wit staat dat ze de rol van het Mediafonds wil overnemen... overtuigt Van der Brink niet. Volgens hem is de NPO vooral bang dat als het Mediafonds blijft bestaan... ze zelf miljoenen moeten inleveren. Het gemeentemuseum in Den Haag verdient wat geld bij... door een deel van zijn collectie te verhuren aan Japan. Het gaat om 60 Haagse kunstschilderijen... die grotendeels niet in het museum hangen. Het zijn werken die op dit moment voor een deel dus in depot liggen. Kijk, ja, of ze liggen een hele jaar in opslag of je laat ze reizen en verdient er geld mee. Tegelijkertijd wordt je naam een stuk bekender in die regio's. Al dus directeur Benno Tempel. Het is voor het eerst dat het museum alleen op commerciële gronden werk uitleent. Het levert het museum 150.000 euro op. Tempel wil zijn collectie verder exploiteren en onderzoekt of musea in Groot-Brittannië en Amerika ook geïnteresseerd zijn. Bewonderaars van Mondriaans Victory Boogie Woogie hoeven overigens niet te vrezen. Die blijft gewoon in het gemeentemuseum hangen. Henk Krol, fractievoorzitter van de oudere partij 50PLUS... veroordeelt de videoclip Candy van de nieuwe single van popzanger Robbie Williams. In één scène van de clip stompt de zanger met zijn vuist een bejaarde vrouw vol in het gezicht. Krol kan daar niet om lachen. Er zijn al zoveel ouderen die bang zijn om op straat te gaan en dan werkt zo'n clip niet mee. Zijn oproep tot minder geweld op straat heeft echter geen effect op William Single. Die staat inmiddels in de top 3 van de hitlijsten. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Radio mag dan normaal gesproken wat minder glitter en glamour zijn dan tv. Afgelopen donderdag, tijdens de uitrekking van de AVRO Gouden Radioring, was daar niets van te merken. Heel Radioland kwam tijdens een gala in Hilversum bij elkaar om de tegenhanger van de televisiering uitbundig te vieren. Opium was erbij en deed een rondje langs winnaars en verliezers. Te beginnen bij de man van de avond, AVRO's presentator Gerard Ekdom. Hij won met zijn 3FM-programma Even Ekdom, de Gouden Radioring en hij werd verkozen tot de beste mannelijke radioman. Ja, maken is porno. Dat is keiharde porno. Dat is gewoon, het is gewoon lekker. Ik doe het ook thuis. Als ik doe het raam open dan ga ik gewoon even een uurtje doelloos plaatjes draaien... voor denkbeeldige luisteraars. Dat is gewoon heerlijk. Bert van der Veer, u bent toch vooral van tv? Ik ben van de tv. Dus wat doe ik hier? Precies. Ja, eh, ik werd gebeld. Wil je een radioprijs uitreiken? Ik zeg, nou, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk dat ik, dat, dat ik daar geschikt voor ben. Kijkt u er een klein beetje op neer, bij radio? Nee, in tegendeel, ik ben jaloers op iedereen die radio maakt. Nee, maar ze zijn wat opener, ze zijn wat minder met hun ego bezig, naar mijn gevoel. Dan moeten ze niet te veel prijzen winnen, want dan gaat het natuurlijk ook weer mis. De winnaar van de Makoni jurvrouw wordt Felix Mures. Felix. Heeft u deze prijs altijd al willen winnen? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Nee, maar nu ik hem heb... bevalt goed. <laughs> het bevalt wel lekker, ja. Kunt u een hoogtepunt in uw uh, carrière noemen? De eerste keer dat ik bij de radio kwam. Maar u heeft ook uitstapjes naar tv gemaakt? Uh, dat staat in het juryrapport, ja, maar daar weet ik zelf niks meer van. Opslag vergeten? Uh, in één keer, spontaan. Het is weg. Dit is de publieksprijs voor de beste radiovrouw van Nederland. En deze dames haalden de finale. Claudia de Brein. Christel van Eyck. En Roosmarijn Rijmer. Van IQ Music, radiovrouw. Ja, helemaal goed. Ik ben zo blij. Heeft het radio nodig, zo'n prijs? Uh, ja, en eerlijk gezegd ben ik blij dat het er is en dat het steeds mooier wordt eigenlijk. Want ik ben echt onder de indruk uh, dit jaar. Uh, omdat het altijd de ondergeschoven kindje van, uh, van tv is eigenlijk. Je ben je niet aan het voorbereiden nu uh, op een overstap naar tv stiekem? Nee, ik zou een combinatie van de twee heel leuk vinden, maar dat heb ik altijd al geroepen. Er werd net gezegd, vroeger werkten er alleen maar lelijke mensen bij de radio. Nou, dat klopt. Dat is nog steeds zo. Erik de Zwart. En uh, gelukkig heb ik ook heel veel tv mogen doen. Radio 1. De Marconi Award. Beste zender 2012. Avro Radio Gala. Laurens Borst. Terecht dat we hem hebben gewonnen. Radio 1. Uh, nou, ik heb net gevraagd om het juryrapport. Dat heb ik nog niet gezien. En er is ook nog geen toelichting gegeven. Dus... Eigenlijk weet ik niet waarom we hem gewonnen hebben op dit moment. Ik denk dat de sportszomer die we hebben gedaan, dat die daar wel een, een belangrijke rol in gespeeld heeft. He. Super. Claudia de Brij, ja. hoe groot is de teleurstelling? Ja, zonder blasé te willen doen, miniem. Weet je dat er te weinig keuze was uit uh, radiovrouwen? Ik vind iemand als Lucilla Carrasso of Lara Rensen, of Willemijn Veenhoven ik, ik veel... Nou, laat ik zeggen, minstens zo interessante radiomakers als de mensen die nu genomineerd waren. Misschien moet je wat dan gewoon publieksprijzen afschaffen. Het is een publieksprijs en ja, wij hebben echt nul lobby gedaan. als ik iets stom vind, is het dat gelobby voor jezelf. Nou, heb ik dat ook maar een keer gezegd. Ik vind zo debiel, dan telt een prijs toch niet? Wat is dat nou voor een onzin, dat als je genomineerd wordt voor een publieksprijs, dat je tegen het publiek gaat zeggen, kies mij. Dat is toch kansloos? Sjoerd Freuler, radiomaker, je hebt net een award uitgereikt. Hebben de, de juiste winnaars gewonnen? Ja, vind ik wel. Uh, eerlijk? Ja, eerlijk, eerlijk. Kijk, uh, ik ben zelf een groot bewonderaar van Edwin Evers, maar die heeft volgens mij al een kast vol. Uh, ik vind het geweldig dat uh, Gerard Ekdom uh, dit jaar een topjaar beleefd met allerlei prijzen, ook voor TV. Wat uh, moet onze prestator Jan Mom nou doen om volgende keer genomineerd te worden? Jan Mom. Voor de oeuvre woord of voor... Nou, ik zou zal, ik zal beginnen als ik Jan was met aanstormend talent. Dan maakt u wel kans. <tie> Dank voor de tip. U hoorde Joost aan het eind. Uh, de stommerikken, de luizeneitjes, de idioten. Je kunt Nits, de bandnaam, op vele manieren vertalen. Sinds 1974 al, voorover ze binnen en buitenland. Dit jaar verscheen hun 25e album Malpensa. Net terug uit Griekenland. Nu hier, de Nits. Kloed, Robert Jan Stips, Henk Hofstede, tezamen, de Nits met Man on a Wire. Het nieuwe album, ik uh, noemde het net, dit jaar verschenen, heet Malpensa. En mensen die veel reizen, die weten ook onmiddellijk uh, waar die naam vandaan komt, althans, vermoedelijk. Uh, wij denken, Henk Hofstede, van het gelijknamige vliegveld bij Milaan. Uh, dat, is ook, dat klopt. Ja. Jullie, jullie houden van reizen, als het uh, uh, dat, bent. Ja, dat is, dat is waar, maar uh, wij reizen sowieso. Je moet, en, dan dan, bedoel je? Nou, het, voor mij moet het niet. Ik, ik, ik hou erg van reizen. Maar het hoort gewoon bij het spelen in het buitenland. Wat is er leuk aan reizen dan? Uh, ja, leuk aan een reis is... Uh... En dan bedoel ik dus niet het in het buitenland zijn, maar het op een vliegveld Ik heb vliegveld. het niet over het, het, het verplaatsen. Nee, vliegvelden okay. sowieso niet. Malpensa ja. is ook een, uh, een, een, een, een nachtmerrieoord. Ja. Uh, vliegvelden zijn meestal heel, heel, heel akelig. Ja, uh, het is een soort, uh... toch wel. Ja, dus door exit through the, through the shop. Hè. Het is alleen maar door winkels lopen. Eh, maar het in steden zijn, dat is natuurlijk. We komen net terug uit Athene en Thessaloniki, waar we gespeeld hebben. Hoe was dat daar? Want daar, wij zien eigenlijk vooral dat, dat ja. de mensen daar niet echt vrolijk zijn. Hè? Nee, dat is ook waar. Het is ook heel moeilijk en het, het, het, het was ook heel schrijnend om te zien. We reden inderdaad van het vliegveld naar de stad. En in, in, in, ja, voorheen was het landschap stond vol met billboards, grote billboards. Uh, die enorme dingen, en die waren nu ook allemaal leeg. Die waren zwart of grijs, of zelfs de posters er gekrapt. Jullie hadden nogal publiek? En we hadden nog een gelukkig publiek. Uh, we hebben een behoorlijke, uh, behoorlijke hoop fans in, in, in Griekenland. Omdat in de Dutch Mountain was destijds een, een grote hit daar. En uh, nog steeds hebben Grieken, als je een Griek aanspreekt... Dat, dat gebeurt mij dan af en toe. Uh, ook in Nederland, dan als je Dutch Mounders zegt, is het meteen op. Weet ze ja. meteen waar het over gaat? Ja, ja dan, dat, dat is het nummer, dat kennen ze. Ja, en Misschien vinden ze het ook wel extra leuk om in tijden van crisis een beetje naar een concert te gaan. Zou ook nog kunnen. Uh, dat is zeker waar. De, degene die het organiseerde ook, die, die vinden het ook belangrijk dat het gewoon door blijft gaan. Ja. En dat de bands blijven komen en dat we gewoon spelen daar. Nou zijn jullie er een tijdje bezig, hè? sinds mm. 1974 officieel geloof ik. Ja, dat is waar. Ja, en, en, en Heb jij nou voor, gevoel, voor, voor jouw gevoel het idee dat jullie in al die tijd heel erg fundamenteel veranderd zijn? Of dat het toch... Een kern, is die altijd uh, een, een kern is altijd hetzelfde. Een kern blijft ook altijd hetzelfde als je muziek maakt. Uh, de, dezelfde spanning die er was uh, al voor 1974... om een, een, een nummer te schrijven en op een bandrecord op te nemen... Uh, dat gaat ook nooit meer weg in je leven. Nou ja, er, zijn, er zijn genoeg uh, artiesten, bands... Uh, die op een gegeven moment ontzettend klagen over gebrek aan inspiratie... en dat, dat wat vroeger zo, hen dat zo kan. inspireerde, dat het weg is natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk. Uh, dat heeft met... Uh, ja, het verglijden van de tijd en uh, een ouderdom te maken. En, Jij ziet er uh, patent, maar ook iets ouder uit. Ik ben absoluut ouder. Uh, ik ben uh, over de zestig. Dus, uh, maar daar ik, uh, geen last van ik, dus? Uh, ik, ik heb daar geen last van, nee. nee ik vind het uh, nog steeds heel inspirerend en heel spannend. Wordt het makkelijker en, uh, zelfs om, om bijvoorbeeld wil... een nieuw album te maken? Uh, ik weet niet of het echt makkelijker wordt. Maar uh, we, uh, het, het, het gaat nog steeds met dezelfde magie en dezelfde passie. Uh, en die, die, uh, die is niet weg. Die, uh, en soms is het een moeilijk proces. We hebben in het verleden ook uh, albums gemaakt... waar we echt lang over deden. En het zijn ook wel eens technici echt, uh, in studio's... die we hopeloos wegliepen, hoorde uh, We hebben ook wel eens last gehad in Wisseloord... dat, dat, dat, dat mensen zich terug op de bank. Zo van, Met of, deze jongens kan ik niet zeggen. <laughs> dat, is, dat, is, dat, is, dat is waar. Uh, niet, niet dat we akelig zijn, maar omdat we gewoon echt... heel erg duidelijk wisten wat wij eruit wilden. Het moet wilden echt gaan. goed zijn. Uh, jullie gaan op toernet, dus zullen overal... en ik mag aannemen toch ook in Nederland nog uh, uh, te zien en te horen? Ja, we spelen, we spelen weer veel in Nederland. Uh, zeker uh, uh, ja, in december natuurlijk. Uh, we spelen in, in, in Amsterdam, in de, in, in de Melkweg, in de Rabozaal. Uh, 8 december. Ja, 8 uh, december, ik heb het hier staan. En daarvoor zitten we nog in, in Parijs. In, uh, de, 29 november, Café ja. La Danse. En 30 november in de stad Schouwburg in Mechelen... voor iedereen die dat wil weten... Ik zou zeggen, ga er naartoe. We ja, gaan jullie en, en, nog... Uh, en ja? volgend jaar spelen we ook weer heel veel in Nederland uh, theaters. Nets.nl is de website. Daar we kunnen ze alles op zien. We horen jullie zo direct nog meer. Okay, Dank. Goed. Tot zover, ja. Henk. Dit is Radio 1 Opium. Sociaal-realistische kunst uit de Sovjet-Unie. Dat is toch schaamteloze propaganda zonder enige artistieke betekenis. Denk aan die dolgelukkige landarbeiders die zich vol overgave inzetten voor de Sovjetstaat... en hun leiders die op immense doek als heiligen worden vereerd. Dat beeld verdient enige correctie, vindt althans Sheng Scheijen. Hij stelde de tentoonstelling de Sovjet-mythe. Sociaal Realisme tussen 1932 en 1960 samen voor het Drents Museum in Assen. Hij wil laten zien dat er zich onder die Sovjet-schilders ook grote kunstenaars bevonden, toch Sheng Scheijen? Zeker. Is dat, want dat is niet het beeld? Nou, uh, wat jij schetst is, uh, is een bekend ge gegeven. Hè? Een vooroordeel zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk deels ook op waarheid berust. Die, die kunst was vaker propagandistisch. Ze hadden een heel ander doel dan de kunst die, die, hè, die wij maken. Het is niet de expressie van de ziel van een kunstenaar. Het is niet uh, een kunst die... Juist bedoeld is om de werkelijkheid te analyseren. Het was kunst die bedoeld was om mee te helpen de, de samenleving op te bouwen. Ja, ja. Maar nou, dat... ja, als, als, want hier ligt de overigens prachtige catalogus ook van die tentoonstelling. En dan valt natuurlijk direct hè, de voorkant op. Daar staat zo'n schilderij, prachtig, waarin vrouwen... Een zo'n overgrote land, aan het werk, op het platteland... dat doet, voldoet helemaal aan dat clichébeeld. Zeker, zeker. En we hebben geprobeerd om in die tentoonstelling... de volle breedte van dat gegeven te laten zien. Dus ook de, de propagandistische werken. En de, die kunstenaars die probeerden binnen de marges... Eh, om een, een eigen invulling daaraan te geven. Maar ook wat je aan die propagandistische werken ziet... dat ze vaak ongelooflijk goed gemaakt zijn. Het waren allemaal kunstenaars... die ongelooflijk vakmanschap eh, te, te berden brachten. En ze geloofden hier allemaal in. Hè? Dus ze waren zelf volkomen overtuigd van de noodzaak van deze schilderijen. Allemaal. Ja, dat denk ik toch wel. Zeker in die periode die wij laten zien. He, dus Want terwijl... wat, zeg maar, voor die uh, revolutie kwam met name de avant-garde op. Uh, uh, die is tijdens die revolutie langzaam maar zeker ja, in het verdomhoekje uh, terechtgekomen. Mocht ook, gegeven uh, niet nee. meer. Toch waren de schilders zelfs ook avant-gardistici die dat uit vrije wil uh, deden. Dat schilderen van die sociaal-realistische kunst. Nou, het, het, de grote overeenkomst tussen de avant-garde en het socialistisch realisme... is dat ze allebei dat, dat, die, die wens om de maatschappij op te bouwen via de kunst dat ze die deelden. Ze deelden dat op verschillende manieren. Maar een van de redenen waarom zoveel Afrikaardisten eigenlijk mee zijn gegaan... en hun stijl hebben aangepast... is omdat ze in principe werkt vanuit dezelfde eh, idealen en gronddoelstellingen er zijn natuurlijk zeker advocaten geweest die zich niet wilden aanpassen, niet konden. Hè, en die zijn gemarginaliseerd. En uh, heel vaak zijn ze naar het Westen gegaan. Hè, maar we hebben bijvoorbeeld uh, een paar prachtige werken van Malevich. En je ziet hem helemaal worstelen. Omdat hij, hij, hij was zelf, uh, wat zoals constructivisten, die wilden de werkelijkheid construeren met hun, met hun schilderijen. En uh, uh, je ziet hem worstelen om toch mee te doen aan. En een esthetiek die hem totaal vreemd is. En dat is ook ongelooflijk spannend. We hebben een fantastisch schilderij met sports, uh, sportlieden van, van Malevich. En uh, hij probeert want die aan... esthetiek die hem vreemd is? Want hm. waar moest, wat was dat sociaal realisme? Waar moest het dan voldoen? Nou, in principe moest het, het moest inderdaad realistisch zijn, hè? Uh, lijken op de werkelijkheid. Maar het moest niet de werkelijkheid van alle dag verbeelden of die werkelijkheid analyseren. Het moest eigenlijk een geïdealiseerde werkelijkheid bieden, hè? De, de, de toestand van morgen laten zien. Daarom zijn en die, die, uh, die vrouwen op die schilderijen in die plattelandsdecors... altijd zeer wel doorvoed. Nou, en in de jaren dertig was iedereen heel erg mager... want er waren voortdurend hongersnoden en tekort. Want waar eindigt dan de kunst en waar begint de propaganda? Dat is heel moeilijk te zeggen. En, en dat is ook een heel spannend moment om te beleven... als je door die, door die, uh, door die schilderijen heen gaat. En je voelt ook aan dat uh, kunstenaars... ja, die wil, ze willen niet openhartig liggen. Dus je ziet dat de, de betere kunstenaars proberen daar als het ware tussen, tussen uit te komen. Dus je, hebben, je hebt dat schilderij met die uh, vrouwen die net uh, gedorst hebben. en he, ge Wat oogstaan, voorop, staat, voorop staat. Maar je hebt ook een schilderij van Deneca, waarin je een kolgoze vrouw, zo'n boerin, op een fiets ziet in een heel rustig landschap. En dat is een fantastisch schilderij. En, en schilderijen van vrouwen in fabrieken, uh, ja, die vind ik althans niet overkomen als een soort verheerlijking van die werksituatie die wat realistischere ogen. Klopt, zeker. Die, die hebben we ook. En um, ja, je ziet dus ook dat er zijn allerlei mogelijkheden. En ook dat willen we laten zien. Ja, het is, tot, het, tot, tot aan die natuurlijk het beroemde voorbeeld van het Kolgozenvest ja. <laughs> van het Plastof. Daar ja. zien we boeren eh, ook zonovergoten eh, tafels met drank, eten. In een periode dat er miljoenen boeren van de hongerdood stieren door het beleid van Stalin. Ja, nou dat is een heel vreselijk gegeven. En uh, ja, die plaststof, die, die, die deed aan mee. He, het is een, overigens fantastisch schilderijker. Die plaststof is eigenlijk een waanzinnig goede kunst. Ja. Maar ja. het is een, een, een, een vreselijke leugen die daar wordt voorbeeld. En dan staat er een... Pure propaganda? Pure propaganda. Er staat een, een banier boven met een beeld van Stalin... waarop Stalin zegt... Uh, het, het leven wordt vrolijker, het leven wordt beter. En dat is zo'n typische slogan van Stalin... die toen veel werd gebruikt. En het leven was nog vrolijk, nog goed. Dat... Uh, ja, en... En, en met die spanning, die, laten we zien, hè, dat, dat, uh, laten we in de tentoonstelling ook geven, al die informatie die daarbij hoort, die maakt het ook heel spannend. Omdat je ziet dat er dus grote kunst gemaakt wordt, dat geloof ik echt op, op basis van uh, hele foute ideeën. Ja. Ja, je trekt zelfs een grappige vergelijking tussen deze kunst en Hollywoodfilms. Zeker, volgens mij is dat een heel voor de hand liggende uh, vergelijking. Omdat deze, deze kunst had de bedoeling om populair te zijn. He, ze wilde niet uh, juist vervreemden, ze wilde mensen betrekken. Ze wilde entameren, ze wilde emotioneren. En het was altijd kunst met een happy ending. En in die zin... Ja, uh, deed het hetzelfde. Dat Wat kennen we, ja. ja. precies. Dat ja. is het Hollywood Hollywoodconcept. Ja. Ook, ook heel veel sport en mensen in hele uh, opvallend strakke broekjes... en uh, ja, lichaamscontouren die helder uh, uitkomen. Een, een, een manier om toch ook bijvoorbeeld enige erotiek op de doeken tevoorschijn te toven? Ja, dat zie je vooral een, uh, ja, tot de eerste helft van de jaren dertig heel erg goed. He, uh, er was een, een grote lichaamscultuur in de Sovjet-Unie Arbeiders moesten gezond zijn om die industriële doelstellingen te halen. En zij mochten dus het lichaam in zijn volle glorie uitbeelden. En je ziet dat die kunstenaars gebruiken dat, die thematiek... om inderdaad hele oude uh, kunstzinnige wensen op de te leggen. Namelijk erotiek, het verlustigen in het menselijk lichaam. En we hebben een paar fantastische schilderijen die de daar juist op gekozen hebben. Ja, het is uh, de of de sommige kunstenaars zich uh, ook toch wel kritiek in die schilderij? Of kwam dat helemaal niet voor? Je ziet het wel. Hè, dus Dat, dat ze elk, ja, via een omweg iets proberen te zeggen. Een typisch voorbeeld is een werk uh, van Petrov Vodkin. Die, die scène uit het 1919, tijd van de burgeroorlog. Het heet Angst. Hè, in, in, uh, een klein gezinnetje in een klein kamertje. Vader kijkt vol angst naar buiten. Uh, met, uh, dat er misschien soldaten aankomen. Maar geschilderd medio jaren 30. Ten tijde van de grote repressies en de grote zuiveringen. Hm. En het is heel duidelijk dat hij eigenlijk een contemporaine situatie uitbeeld en niet een historische. Ja. Op dat soort manieren. Maar eigenlijk gebeurt het weinig. Weinig tot, tot, tot niet Peter Dammerkoer opende de tentoonstelling gisteren. Ja. Die zei ja, deze tentoonstelling zou eigenlijk ook in Rusland te zien moeten zijn. Nou, in zekere zin kun je dat heel goed zeggen, want de, de nieuwe generatie, de kinderen die op zijn gegroeid in de jaren 80 en 90, die weten heel erg weinig van uh, de geschiedenis van de Sovjet-Unie En vooral van de Stalin-tijd. Dat wordt min of meer weer terzijde geschoven. Het wordt weggedaan. Die discussie erover wil men niet aangaan. Te pijnlijk. Men kan het eigenlijk niet, niet, niet aan om, om daarover vrij te praten. En dat is een, een trage situatie, want dit is de situatie waar Rusland altijd in verkeert. Dat de geschiedenis wordt herschreven, wordt geïdealiseerd of juist zwarte wordt voorgesteld. En dat er daardoor nooit een echte reflectie plaats kan vinden op wie ze nou zijn. En vervolgens dus in de nieuwe valkuil stappen. Ja, daar moeten zij nog aan beginnen. Uh, extra opmerkelijk en leuk natuurlijk dat wij die expositie hier wel kunnen zien. Het viel me nog op dat het directeur van het museum wel het nodig vond om in de catalogus te zeggen... dat ze niet achter de idealen van Stalin en Lenin staan. Ja, dat daar geen misverstand over kon bestaan. Zij is zelf trouwens een grote bijdrage geleverd aan deze tentoonstelling. Hè, omdat ze de uit collectie 70, bijna 80 werken heeft getoond. Dat okay. is een unieke situatie. Hij is te zien tot en met 9 juni in het Drents Museum in Assens. Jens Geijen, Dankjewel. Dan zo direct uh, gaan wij naar Opium. onder andere...